Die zit er nu stevig en goed op. En de Libanese geeft ook meteen op. Die ziet het hopeloze in van deze actie verder. Zij geeft op en Willeboordsen wint de eerste partij met Ippon. Goede start dus voor Willeboordsen. Ragnar Niemeyer zit bij het roeien. Zijn ze nu eindelijk van start gegaan? Ja, en op een hele bijzondere manier ook. We zitten nog in de eerste 500 meter van deze race. Op weg naar het 500 meter punt. Inge Janssen en Ellen Hogenwerf in hun herkansing in de vrouwen dubbel en gestart met een vlaggenstart. Dat is echt van een aantal decennia geleden. Dat uh, is van heel lang terug. En ja, als de apparatuur het niet doet, dan zul je wat anders moeten. De Nederlander slecht weg en uh, meteen achteraan in het uh, veld wat uh, voor de rest bestaat uit Tsjechen, uit Chinezen, Amerikanen, geen Brazilianen zoals ik eerder zei, dat was een foutje, uh, Duitsers en Oekraïners. Nederland achteraan. Het is al 11 uur geweest, dus laten we maar eens gaan luisteren naar de reclame, kunnen wij even weg. Dit is Radio 1. Herinnert u zich dit nog?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 De laatste voorstelling is 8 augustus. Orfeo uit Aridice. Mis het niet. Reserveer nu via de Utrechtse Spelen.nl Uw oude parketvloer weer als nieuw? Kijk op Bruinzeelparket.nl Dit is Radio 1. De Radio 1 sportzomer. Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Tegen twaalfen zwemt de Nederlander Sebastiaan Verschuren in een serie 100 meter verrein. En ook no judoko K. Guillaume Elmond komt tot actie. Eerst het NOS Nieuws met Mark Visser. Het tankopslagbedrijf Otviel heeft algemeen directeur Geert IJssink per direct uit zijn functie gezet. Het bedrijf in het Rotterdamse Botlekgebied is in opslag gekomen vanwege de gebrekkige veiligheidssituatie. Bij veel opslagtanks voor chemisch materiaal werken de koel- en blusvoorzieningen niet en zijn leidingen lek. Er zou al jaren gevaar zijn voor de omgeving. Afgelopen vrijdag werd Otviel uit voorzorg vrijwel stilgelegd. Het bedrijf heeft meteen een nieuwe interimdirecteur aangesteld. Michelle Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux, komt vervroegd vrij. Een rechtbank in de Belgische stad Bergen heeft dat bepaald. Aan de vervroegde vrijlating zijn wel voorwaarden verbonden. Een ervan is dat Martin haar intrek neemt in een klooster in de buurt van Namen. Martin werd in 2004 veroordeeld tot 30 jaar cel voor medeplichtigheid aan vier kindermoorden die haar echtgenoot Dutroux had gepleegd. Omdat ze toen al acht jaar in voorarrest zat, kwam ze in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating. Martin deed al verschillende pogingen om vervroegd vrij te komen... maar die werden afgewezen omdat ze geen opvang vonden. Justitie heeft de zaak geseponeerd tegen de man... die werd verdacht van het beramen van een aanslag... op burgemeester Jacobs van Helmond. Volgens DOM is er geen bewijs tegen de man uit Eindhoven. 2010 kreeg justitie een tip dat de verdachte... een moordaanslag wilde plegen op Jacobs. Het zou te maken hebben met ontwikkelingen... rond een koffieshop in Helmond. De burgemeester werd direct zwaar beveiligd... en verbleef een paar weken in het buitenland. Verdachte kwam kort na zijn arrestatie vrij, maar bleef al die tijd verdachte. Een van de belangrijkste metrolijnen naar het Olympisch Park in Londen is stilgelegd. Op een van de stations van de Central Line is brand gemeld. Reizigers moeten rekening houden met ernstige vertragingen op weg naar het park. Correspondent Anne Saanen in Londen. Vanmorgen werd er door de bestuurder van de Central Line, de metrolijn, een uh, rook gezien in de metro. En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 Ik kon het hier horen. Nederlandse hockeyvrouwen die hebben ook een tweede groepswedstrijd gewonnen. Japan werd met 3-2 verslagen. Kim Lammers die scoorde opnieuw twee keer en Ellen Hoog maakte de derde Nederlandse treffer. Donderdag speelt Oranje de derde groepswedstrijd tegen China. En Judoka Wilibrodsen is door naar de volgende ronde. Ze versloeg haar tegenstander op Ippon. Tot besluit het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en af en toe lichte regen. Temperaturen ligt tussen de 19 en 22 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint zonnig, maar op het einde van de dag volgen er onweersbuien. Het wordt dan zo'n 25 graden. AMB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment twee files. Ze staan rond Utrecht. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen de afrit Everdingen en het knooppunt Rijn 8 kilometer. En op de A27 Gorkum richting Utrecht, tussen Lexmond en Nieuwegein zijn wegwerkzaamheden. De rijbaan is beperkt tot één rijstrook en daarom 6 kilometer file. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 zometeen nieuws over een gehekte mail van Van Rompuy. Tegen uur wordt er gehuurd door Guillaume Elmond. En de dames Inge Janssen en Ellen Hogewerf zitten in de boot. Hier zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Maar dan niet meer volgt dat de, de, de, die herkansing. Graag gedaan vierde geworden in de Nederlandse herkansing of de Nederlandse boot in de herkansing, de Nederlandse boot vierde geworden in de herkansing, Ellen Hogewerve en Inge Jansen. Betekent dat ze in de laatste meters de Oekraïners nog voorbij zijn gegaan in de laatste 500 meter? De Amerikanen in deze serie en de Chinezen zijn verder. De Nederlanders speelden dus geen rol van betekenis. En dat was van tevoren ook niet echt de verwachting. Al dat gedoe met die moeilijke vlaggenstart zal misschien een kleine invloed hebben gehad. Maar het zal niet het einde van een droom betekenen voor Hogewerf en Janssen. Eerder een aanmoediging om verder te gaan richting 2016. Ze zijn pas 23 jaar. Dus wat dat betreft zit er nog heel veel groei in. Komen ze dan pas op de leeftijd dat je echt op je sterkst bent. En wie weet horen we nog van dit koppel. Straks in Rio de Amerikanen en de sterke Chinezen die wel wat inzakten. Gaan we terugzien in de finale. Opschudding in Brussel over een groep hackers. Die zouden vorig jaar juli hebben ingebroken... in e-mails van Herman van Rompuy... de president van de Europese Raad. Ook de e-mails van een aantal andere... hooggeplaatste EU-medewerkers zijn gehackt. Correspondenein Tijn Sade in Brussel. Tijn, uh, wie hebben dat gedaan? Weet je dat? Tijn Sade, goedemorgen. In de Brussel? lijn met Brussel is gehackt. Dat is heel vervelend. Ah, weet je wat altijd leuk is... Um... Er is altijd hier de mogelijkheid om een plaat te draaien. Dat is wel een Zweng hem aan, kunnen. Felix. Dus ik zweng hem even aan en dan krijgen we echt een, een lekker nummer van de Doors. And don't you love him madly? Wolf, ram hem erin. Ja. Uh, <laughs> ook, da ook dat doet het niet. <laughs> Ach ja, valse start. We gaan los. Don't you love Don't you need her badly? Don't you love her ways? Tell me what you say I'm not gonna Het leuk te doors. Don't you love her madly? Ik ook, maar dat orgeltje. Wat nou dat orgeltje Dat werkt op mijn zenuwen. Nee, dat is hele woeste blikken van achter van de regie. dat is nou juist zo'n heel dat is karakteristiek van de plaat. Wat nou? Ja, ja, dat is. Nee, lekker. Ja. Ga door. Oh, ik krijg echt hele. We gaan door. Sorry, heren. Opschudding in Brussel over een groep hackers. Die zouden vorig jaar juli hebben ingebroken in de e-mails van Herman van Rompuy. Ik zei het net ook al, de president van de Europese Raad. En ook de e-mails van een aantal andere hooggeplaatste EU-medewerkers zijn gehackt. Correspondent Tijn Zadé is er nu wel in Brussel. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Tijn, ja, zou... eh, ja, hoe is dat gebeurd? En Wie worden er verdacht? Het zou in totaal om zo'n 17 e-mailaccounts gaan hè, van hoge EU-ambtenaren. Inclusief dus die van de hoogste... De Europese raadspresident Van Rompuy. Nou, er zijn uh, Amerikaanse beveiligingsspecialisten. Die zijn uh, op het spoor gekomen van deze hacking. Uh, de daders zouden de dus Chinezen zijn. Uh, luisterend naar de naam Byzantine Candor. Of de Command Group. Nou, spannende namen. Ja. Ze zijn heel simpel. In de maand juli vorig jaar uh, zijn ze vier keer op rij. Uh, in het netwerk van de Europese Raad binnengedrongen. Ja, en de Amerikanen hebben nu dus uh, ruim een jaar na dato dit uh, onderzoek gedeeld met het persbureau Bloomberg. Hmm. En wat hebben ze gelezen? Is dat bekend? Dat, ja, dat weten we natuurlijk nog niet. Uh, dat ligt uh, nog op de bureaus van Bloomberg. Uh, wellicht uh, komen daar zo meteen nog wat berichten over naar buiten. Ik, ik heb zo het vermoeden dat dat nog niet veel is. Anders waren ze er al lang mee gekomen. Maar dan moeten we dus nog even afwachten. Ook uh, mm. de motieven en of het wel zo is. En of deze Chinese hackersgroep wellicht uh, gelieerd is aan de Chinese overheid. Dat zijn nu allemaal de speculaties die hier rondgaan. Uh, maar ja, het gebeurt wel vaker. Uh, dat was eigenlijk simpelweg de boodschap hier vanochtend in Brussel. Uh, veel EU-instellingen worden af en toe uh, gehackt. Zijn het doelwit? Uh, maar ja, dit is dus gebeurd. Als het allemaal waar is, hè, als die Amerikanen gelijk hebben, dan is dit gebeurd in een nogal cruciale maand, juli 2011. Want ook toen al waren we druk bezig met uh, steun te vinden voor de Grieken. Uh, de Griekse bail-out. Uh, nou ja, daar zijn we een jaar verder nog steeds mee bezig. Maar Van Rompuy die ging toen wel de wereld over. En ook op bezoek bij de Chinezen om te kijken of de Chinezen wellicht met geld over de brug wilden komen... om de Europese en de Griekse problemen op te lossen. Dus uh, dat valt wel uh, opvallend samen. Dus het kan zijn dat er toch op die reden onderzoek is gedaan door deze hackers. Mm. Is het eigenlijk, um, want je zegt het komt vaker voor... kunnen die hackers ook bij echt belangrijke informatie? Nee, dat is uh, de stoere boodschap van vanochtend. Daar moeten we uh, dan maar eventjes de woordvoerders op hun, uh, ja, op hun blauwe ogen op geloven. Ze hebben gezegd, nee, het is geen probleem. Het gebeurt inderdaad, inderdaad vaker. Maar de echte, geheime, top-secret informatie uh, hier in het Europese raadsgebouw... dat staat allemaal op een aparte computer die niet verbonden is met het internet. Dus daar kunnen ze echt niet aankomen, die hackers. En dat moeten we voorlopig even geloven. Maar uh, ja, we weten het gewoon niet zeker. Goed, nou ja. Later blijkt nog wat ze dan hebben gelezen uit deze e-mails. Tijn de in Brussel, dank. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Uh, gisteren zijn we met, uh, met een heel clubje zijn we naar uh, Wimbledon geweest. Ik was er nog nooit geweest. Ik vond het bijzonder. Het, het, Klein. Het me... Ja, dat leek zo, hè? Piepklein. Ja, het centercourt. ja, ja je, je denkt dat zo'n zo centercourt dat het een ongelooflijk groot veld is. Maar dat valt eigenlijk heel erg tegen. Uh, maar het is wel leuk. Het is intiem. En als je dan verder kijkt dan je neus is, dan zie je toch ook nog wel heel veel uh, andere... Uh, tennisvelden liggen en dat, dat rijkt toch wel ver door, vind ik. En het was aangenaam. En we hebben de partij gezien, uh, de dubbelpartijen van, van Haase en, en Roger, of van zoals sommigen zeggen. En uh, dat ging niet echt lekker. Ik bedoel, Haase werd op een gegeven moment echt die werd pissig, die ging zijn rekken op de grond laten vallen, uh, die schreeuwde tegen de scheidsrechter dat hoorde jij. Wat zei, ook Wat zei hij alweer? Ja, dat weet ik niet meer precies. Maar hij kreeg wel een officiële waarschuwing. Ja en toen uh. zei hij geloof ik van. Ik heb het helemaal niet tegen jou uh, ja, voor ja, een soort gelijke strekking. Het... Ja, hij zei: hou je mond, maar ik heb je niks gevraagd, zei hij tegen de scheidsrechter. Dat hoef hij je was... ook niet te antwoorden. Ja, dat kan me ook wel voorstellen. Hij had een singles verloren. Hij verloor uiteindelijk ook in, in, in, in deze dubbel. En hij was zo kwaad. Misschien op zichzelf. Ik vond het wel mooi dat je als je in die. wij zaten dan kort 19, geloof ik, speelde. Ja. Die, dat je met je neus erbovenop zit. Je zit echt. Nou ja, de dichterbijer kan niet, je bent bijna op het veld. Je kan ze bijna letterlijk volgen op het moment dat zij uh, met elkaar afspreken... Hoe ze, dat, uh, hoe, ze, hoe ze met elkaar dan overleggen voor de, voordat ze uh, de volgende bal weer opslaan. Aan het eind, uh, toen rande die ze het zo een beetje half door midden. nou, dat is overdreven gezegd, maar wel de nou, trap, die krijgt er van langs. Die trap, die, uh, ja, ja. die is niet meer. Rachel Niemeijer, kan je alvast een voorbeschouwing geven op wat er te wachten staat? Maar dat is altijd het mooie van het woord voor voorbeschouwing. Ja, misschien kunnen we zometeen ook de start wel meenemen. Ik kijk even naar het stoplicht, dat gaat nu op. Groen voor Maaike Het en Rianne Sigmund in de lichte dubbel 2-klasse. De herkansing van deze race, de dames dus op het water. En deze start in tegenstelling van die van de vorige race is goed. Het lijkt erop alsof de spullen weer redelijk goed op orde zijn. Nederland zit in baan 2 en een plek bij de eerste 3. Levert een plekje op in de halve finales voor Hetman Sigmund. Het zou wat zijn als dat zou lukken. Toch een goede prestatie. Ja, en in zo'n halve finale weet je dat dan vervolgens ook nooit helemaal zeker wat er gebeurt. Dus misschien zit er wel iets aardigs in het vat. De start van de Nederlanders is in ieder geval goed. Ze liggen erbij bij de eerste drie op weg naar de 500 meter Maaike Het en Rianne Sigmund. Bob van der Tak, Sebastian Verschuren, die springt er bijna in voor de 100 meter vrijslag. slag. Ja, voor het Koningsnummer. Het is de laatste van acht series. De snelste tijd tot nu toe. Gezwommen door Nathan E. de Amerikaan. In 48-19. En nu het woord aan Sebastiaan Verschuren. Hij liep de finale mis op de 200 meter vrije slag. En dus moet hij dan maar iets leuks laten zien op het koningsnummer. Hij is in een goed gezelschap in deze serie. Want in baan 4 zien we James Magnussen. De man die dit seizoen de snelste tijd vormt. 47-10. Verbluffend snel bij de trials in Australië. Maar op de estafette viel hij wel erg tegen Magnussen. Nu de start van Verschuren. En dan ligt hij meteen al weer achter. Ja, dat is een beetje zijn manco. Daar heeft hij wel veel aan gewerkt. Aan die start... Maar zijn sterkste punt zal het nooit worden. Dan moet hij het zwemmend weer zien op te lossen. Zoals zo vaak. Sebastian Verschuren richting het keerpunt van de 50 meter. Wie is daar als eerste? Cullen Jones, de Amerikaan. Verschuren buiten de top 3. In de tussentijd van 23-60. Dat is uh, behoorlijk net iets boven zijn persoonlijke record. En dan nu die tweede baan. Daar moet hij het altijd van hebben. Sebastian Verschuren. En nu komt hij inderdaad naar voren. Hè? En gaat hij misschien. Deze serie wel winnen. Want dit ziet er goed uit op de laatste meters. Ik denk dat hij als tweede gaat aantikken. Nee, toch als eerste voor Magnussen nog. En de tijd 48-37. En dat is bijzonder hard voor in de ochtend. Want dat is maar één tiende boven zijn persoonlijk record. En hier kan hij verder mee met deze prestatie. Hij blaast nog even uit. Sebastiaan Verschuren. Maar dit is voor in de series een prima race. Een prima tijd. Want hij gaat als derde door naar de halve finale die vanavond wordt gezwommen. Bob van het dak tak gaat uit zijn dak. Er wordt geroeid. De dames ligt dubbel 2. herkansingen met Maaike Het en Rianne Sigt. Het gaat in ieder geval hard op het water van Lake Eaton Dorney... want de Nederlanders zijn als eerste door het 500 meterpunt heen... en gaan nog steeds aan de leiding. Dat is knap van dit koppel. Maaike Het en Rianne Sigmund zullen toch een keer ergens een hoogtepunt moeten bereiken. En is dat dan juist tijdens deze Olympische Spelen? De ploeg is vol in beeld en het gaat snel, het gaat hard, het gaat gelijk. Het is een koppel wat al sinds 2009 bij elkaar is... En dat is te zien tijdens deze wedstrijd. Met onder meer de Nieuw-Zeelanders en de Vietnamese ook op posities die recht zouden geven op een plekje in de halve finales. We gaan op weg naar het kilometerpunt. Dan begint de verzuring over het algemeen al flinke toe te slaan bij de Roeisters. En het en Sigmund nog altijd aan de leiding vooraan. Met z'n tweeën geconcentreerd waren tevreden over hun voorwedstrijd. Komen nu over het kilometerpunt heen in 3 minuten en 35 seconden. Dan de Nieuw-Zeelanders, de wereldrecordhouders en daar de Brazilianen achteraan. De Vietnamese, de zusjes, die zijn weggezakt van de derde naar de vijfde plaats. En de Egyptenaren spelen al geen enkele rol meer van betekenis tijdens deze race. Ze waren tevreden over de techniek Het en Sigmund. Terwijl er aan de zijkant toch wel wat kritiek werd geleverd. dames dansten niet in de boot. Het ging wat geforceerd, wat gehaast. En daar leek ook nu wat sprake van aan het begin van de wedstrijd. Aan het einde van de rit telt natuurlijk wel dat het snel en hard moet gaan. En dat is zeker het geval bij Het en Sigmund. Die een bootlengte voorsprong hebben op de concurrentie en hard op weg zijn naar de halve finales. Dat is mooi, dat is nog altijd geen finale plaats, maar dat is wel in de richting van de doelstelling. Het slaggemiddelde ligt wat lager dan de Nieuw-Zeelanders. Maar de Nederlanders gaan vooraan in de race over het punt heen van de 1250 meter. Ongetwijfeld gaan de lichamen straks wat meer bewegen bij deze vrouwen. Omdat het moeilijk is om dat strakke race vast te houden op weg naar die 1500 meter. De titelverdedigers in deze categorie, deze lichte vrouwen, dubbel twee, die zijn bekend. Gisteravond zag ik Kirsten van der Kolk nog op televisie voorbijkomen bij de NOS en Marit van Eupen... Was vier jaar geleden in Beijing haar bootgenote. Nederland gaat goed. Het gaat wel ietsje, ietsje minder hard denk ik dan uh, aan het begin van de race. We hebben gekozen voor een snelle start om goed te vertrekken en om meteen in een hoog tempo terecht te komen. We zitten bijna op die 1500 meter. Het veld schuift toch wat meer in elkaar. Die derde positie is uh, nog niet vergeven. Daar is uh, de streep zo meteen. Daar gaan de Nederlanders hard op af. We zitten op een minuut of 95 half inmiddels. Nederland komt als eerste aan. Hij heeft drie kwart lengte voorsprong op Nieuw-Zeeland. De achterstand is 1,3 seconden voor Eling en Edwards. En daar de Japanners dan weer achteraan. En zo is er met name om die derde positie dus veel strijd. En heeft Nederland een seconde of vier voorsprong dus op de nummer vier. En dat zou met nog een meter of 400 voor de boeg toch vol te houden moeten zijn. Er zijn op de gezichten van de Nederlanders nog niet zo heel veel tekenen van vermoeidheid te zien. De ademhaling klopt, het roeien gaat toch altijd wel gelijk. En we komen zo meteen hier voor de grote tribunes, daar komen ze terecht. Het en Zigmond op de wereldkampioenschappen grepen ze mis vorig jaar. 2400ste kwamen ze toen tekort om zich rechtstreeks te plaatsen voor deze Olympische Spelen. De teleurstelling bij de beide vrouwen was destijds enorm. Ze konden er niet bij dat Denemarken een fractie sneller was. Maar uiteindelijk kwam het dit jaar in Luzern en tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi toch nog... Goed. Het is zich mond mooi in beeld op de monitor met die hoge camera. Twee kilometer draad boven de baan en iedere baan kan prachtig in beeld worden genomen. Ze gaan nog altijd vooraan, maar het tempo is wat ingezakt. en De Nederlanders worden zo meteen voorbij gevaren door de roeisters in baan 4. Dat zijn de Nieuw-Zeelanders. Die gaan er denk ik nog voorbij als dit zo doorgaat. Maar de derde plaats lijkt geen enkel probleem, want de Nederlanders liggen nog altijd heel erg goed... Veel verder dan de Japanners zijn ze op weg in deze race. En zometeen in de buurt van de finish. De laatste 200 meter. Nederland gaat deze voorwedstrijd of deze herkansing. Nog winnen ook. En dat is krap van Maaike Het en Rianne Sigmund. Door naar de halve finales. Theo Blaschard, het judo. Guillaume Elmond, die staat er al. Die staat er al. Is al een halve minuut bezig. Hoewel staat. Hij ligt hoor. Ik zie het, <lacht> ja. Maar uh, geen, uh, geen beweging mee meer in de hè? Ik zie hem wel licht. En hij heeft nu iets in zijn oog, zo te ah. zien. Ja. Ja, ja, ja. Hij ziet er trouwens uit als een soort uh, oorlogsinvalide. Hij is aan alle kanten ingetaped. zijn uh, handen, zijn polsen. En ik denk dat hij onder zijn broek ook nog wel het een en ander heeft rondom zijn knieën. En dat geeft ook een beetje aan hoe het met hem gaat op dit moment. Hij heeft zelf aangegeven dat het de slechtste voorbereiding ooit is die hij zich kan herinneren op een groot toernooi. En dat komt door de vele blessures die hij heeft gehad. Chronische blessures en dingetjes die er steeds weer bij komen. Zo is het kort voor de speler gebeurd dat hij een blessure kreeg aan zijn middenhandsbeentjes. En... Vandaar dat hij ook zijn hand zwaar heeft ingetaped. Want een middenhandsbeentje, ja, dat plak je niet zomaar weer aan elkaar. Maar hij begint wel goed tegen de Fransman Alain Schmid. 28 jaar, die een handvol EK-medailles heeft gewonnen. Europese medailles heeft gewonnen. En van wie Guillaume Elmond ooit gewonnen heeft in mei 2006. Op het EK in Tampere. Maar in dit geval kun je zeggen resultaat uit het verleden geven. Geen enkele garantie voor de toekomst. Want zo lang geleden is het. Eh, en beide Judokas hebben zich sterk ontwikkeld. Zowel Elmond als de Fransman. En eh, we zijn nu eh, met 3 minuten 41 te gaan. Nog bezig aan deze eerste partij. Die heel belangrijk is eh, voor Elmond. Want komt hij erdoor, ja, dan denk ik dat hij nog eh, ver kan komen in dit toernooi. En eh, lukt het niet, ja, dan is het over en uit. En dan. Eh, Tens zakt de stemming in het Nederlandse kamp tot verder onder een uh, nulpunt. Het is al niet zo erg goed na het uh, verlies gisteren van Elmond in de strijd om het, brons, het broertje. Het had een enorme boost kunnen geven aan uh, de sfeer in het Nederlandse team. Maar dat uh, is dus nog niet zo. Dan moet het uh, vandaag maar gebeuren. Elisabeth Willeboortse is inmiddels een ronde verder. En nu alle ogen gericht uh, op de volle tribunes op Guillaume Elmond in zijn strijd tegen de Fransman Alain Schmid. Waarvan we nu uh, inmiddels twee minuten. Minuten achter de rug hebben wel een aanval gezien van Elmond. Maar een uh, score nog niet. Voor de Fransman ook nog niet. En nu proberen ze elkaar aan de rand van de mat te, bevesten, te bevechten, We hebben de pakking uh, goed aangezet en van daaruit de aanval uh, proberen in te zetten. Het is de Fransman die het probeert met het uh, beentje. En Elmond uh, die staat wat uh, af te wachten. En net nu over, probeerde de Ouchika die de binnenwaartse beenworp. Maar dat uh, lukte niet. De Fransman had dat snel in de gaten. Nu één hand los. Eén hand hebben ze elkaar nog vast aan de mouw. En moet Elmond oppassen voor de schouderworp. Maar hij drukt zelf de Fransman naar de grond. Mathé. En weer terug naar de plekjes waar het allemaal moet beginnen. Elmond staat er al. En de Fransman krabbelt nu ook overeind. En gaat luisteren naar zijn coach. En denkt, Jee, hoe moet ik die Elmond hier nu omver krijgen. En dat is ook Elmond aan het doen. Die gecoacht wordt door Maarten Arends. Net als zijn broer Deks is hij de vertrouwensman voor de gebroeders Elmond. Ze leren ook nog steeds heel veel van hem. Ondanks dat hij al 30 jaar is, Elmond. Volgende week, 10 augustus, dan is hij jarig. Dan wordt hij 31. En wat zou het een mooi feestje worden als uh, hier vandaag gepresteerd wordt. In dit uh, judo-toernooi. Hij uh, probeert het wel. Hij is uh, behoorlijk aanvallend, agressief. Maar uh, de goede worp hebben we nog niet uh, gezien. Het is vaak bij Elmond in de slotfase van een wedstrijd... dat hij ineens als een... Uh, duiveltje uit het doosje naar voren komt en de aanval weet te plaatsen. Moet ook vaak wakker gehouden worden door, uh, door zijn coach Arends. Kan af en toe wat dromerig en laconiek overkomen in de wedstrijden. Maar hij is er wel degelijk bij hoor. Het oogt alleen dan niet zo uh, alsof hij uh, helemaal geconcentreerd is. Ze hangen nu tegenover elkaar als uh, boksers. En uh, de pakking is goed en de, de beenworp zou ingezet kunnen worden door een van beiden. Het is uh, de Ossoutini die... Uh, die Elmond probeert. Maar die doet hij niet goed. Osutumi snel op de rug gaan liggen. Zelf op de rug gaan liggen. En dan de tegenstander over je heen proberen te tillen. En dan een punt daarmee op het bord te krijgen. Maar de actie is niet goed uitgevoerd. Kinza noemen we dat. En het telt natuurlijk wel mee in de eindbeoordeling straks als het op beslissing mocht aankomen. Maar het is natuurlijk veel beter om de strijd voortijdig op een normale manier met een mooie actie te beslissen. Ook nog geen straffen voor passiviteit. Ze proberen inderdaad alles eraan om een goede actie in te zetten. Maar echt goed is het nog niet geweest. Ook bij de Fransman niet. Die nu weer een weer probeert aan de rand van de mat... En hem niet goed uitvoert. Maar Elmond uh, ook buiten de mat neerlegt. Lijkt weer wat uh, aangeslagen. Pakt, kijkt naar zijn hoofd. Voelt aan zijn hoofd. Misschien uh, weer een uh, vingertje in zijn ogen gekregen. En het is nu zo dat de scheidsrechter zich er zelfs mee gaat bemoeien. Kijkt hoe het met hem is. Nou, hij krabbelt weer overeind. Ja, het is iets met zijn oog of zijn neus. Uh, bij mij is het scherm uitgevallen. Dus ik kan het niet goed zien. In elk geval, hij moet verder. En hij krijgt nu een waarschuwing van de scheidsrechter. Shido Elmond. Je moet wat actiever zijn, betekent dat. En dat wordt omgezet in de bekende gele kaart inmiddels die op het bord staat. Dat is natuurlijk niet lekker. Op dit moment is er nog niks aan de hand voor Elmond. Maar in het verloop van de partij, als het zo blijft, kunnen we daar behoorlijk last van krijgen. Laten we hopen dat het niet zo is dat hij voor die tijd zelf de actie neerzet. Waar de Fransman niet tegen opgewassen is. Elmond ook aan het eind van het jaar zijn baan kwijt. Kapitein bij de luchtmacht in het Defensie-topsportproject. Guillaume Elmond wordt ontslagen en moet op zoek naar een andere baan. Maar het zou natuurlijk leuk zijn als er op zijn CV iets staat van Olympisch kampioen of zo of zilver. Dat zou natuurlijk helpen. Maar voorlopig is het nog lang niet zover. 13 seconden nog te gaan in de eerste partij tussen Guillaume Elmond en Alain Smit, de Fransman. Geen scores op het bord, wel een gele kaart voor Elmond... Vanwege passiviteit. En dat blijft het. Want de wedstrijd is afgelopen. Reguliere speeltijd. Geen punten gezien. En dat betekent dat we gaan beginnen aan het systeem van de golden score. Ook bij jullie inmiddels bekend wat dat betekent. Maximaal drie minuten gaat er dan gejudood worden. En ja. elke actie die in die drie minuten gemaakt wordt... Betekent einde wedstrijd. En dat zou in dit geval bij Elmond kunnen betekenen als hij weer een waarschuwing krijgt. Weer de gele kaart krijgt. Dat hij opgeteld wordt bij die andere gele kaart. En dan betekent het einde verhaal voor Guillaume Elmond. Maar goed, hij heeft nog drie minuten om het zelf, om het zelf te doen. Drie minuten dus voor Guillaume Elmond nog, voor Alain Smit. Wordt het de dood of de gladiolen? Wordt het het einde toernooi of gaat hij verder en zien we hem later op de dag nog terug? Elmond is dus zwaar ingepakt en niet helemaal fit aan dit toernooi begonnen. Voorlopig zien we daar nog weinig van dat hij daar echt last van heeft. Maar het is niet, hij is wel eens een betere conditie aan een toernooi begonnen. In de klasse tot 81 kilo. Dat doet hij nog steeds. Hij heeft al aangegeven dat hij nog wel doorgaat met judoën. Ook na afloop van dit toernooi. Maar dan een klasse hoger gaat de judoën. Tot 90 kilo. Omdat hij dan af is van dat vervelende gewicht maken. Hij heeft daar best veel problemen mee. Het is iedere keer afvallen. En dat zijn geen prettige gebeurtenissen voor een judoka. Je weet dat het erbij hoort. Maar als je het kan vermijden is dat natuurlijk wel prettig. De eerste minuut van de verlenging zit er inmiddels op. Het is nu Elmond die... Een actie probeert in te zetten. En de Franse coach die juicht alsof het een overname zou zijn. Maar dat uh, is echt niet het geval. Helmond ligt wel op zijn uh, rug. Maar... Dat betekent niet dat het een score is voor de Fransman. En ook Maarten Arendt ziet dat er niks aan de hand is. Maar hij spoort hem aan tot wat meer activiteit. Er moet echt iets gaan gebeuren in de laatste twee minuten. Want het beeld, het beeld van de wedstrijd optisch gezien zeg maar, is toch in het voordeel van de Fransman. En dat zou wel eens heel vervelend voor Elmond kunnen uitpakken als het weer gaat om de vlaggetjes. Kom op Guillaume, laat wat zien. Doe wat je kan. Hij kan het. Hij is oud-wereldkampioen. heeft twee keer het toernooi de Parijs gewonnen. Hij heeft Europese medailles gehaald. En hij weet dus wat Judo is in deze klas op 81 kilo. Een gevreesde, gekende tegenstander. Maar tegen die Fransman, die eerste partij, gaat het moeizaam. We zitten in die verlenging met anderhalve minuut. Hij probeert een schouderworp, maar dat gaat helemaal niet goed. Hij zit nu zelf op de knieën. En moet opnieuw weer terug gaan bedenken hoe hij deze Fransman gaat aanvallen. En gaat uitschakelen, want daar gaat het om in dit spelletje. 1 minuut 17 zuiveren de judo tijd nog in die verlenging in die golden score voor Guillaume Elmond. Nederlands hoop in de klasse tot 81 kilo probeert een armworp aan te zetten om de middel van de Fransman. maar nou, kan ook niet effectief uitgevoerd worden. Zodat we weer op die 0-0 op het scorebord blijven zitten met nog steeds die vervelende gele kaart voor Guillaume Elmond. Kapitein in de luchtmacht en nu judoka. Namens Defensie Topsport en namens Nederland. En het Nederlandse kamp zit te wachten op een succesje. En zeker niet op een vroegtijdige uitschakeling van Guillaume Elmond. Die nu, heb ik het gevoel, een beetje dreigt. Als hij zelf niks doet en als hij niet scoort. Dan denk ik dat de vlaggetjes in zijn nadeel gaan uitvallen. Nu ineens een hoog tempo in die laatste halve minuut. Waarbij de Fransman op zijn rug ligt en Elmond bovenop hem. Maar de houdgreep kan niet aangezet worden. Het been zit er nog tussen. En de Fransman draait op zijn buik. En dat is weer... Tijdwinst In dit geval denk ik voor de Fransman. Die nu een beetje aangeslagen oogt. Maar met 28 seconden weet dat ook hij dicht in de buurt is van de volgende ronde. We gaan het zien. Het wordt nu buitengewoon spannend. Het is een beetje aangeslagen die Fransman. Voelt aan zijn teen, voelt aan zijn neus. En heeft nu verzorging nodig vanaf de kant. Ja, het lijkt te bloeden. En als het bloedt dan wordt de wedstrijd onderbroken... En dat gaat ook nu gebeuren. En er uh, gaat nu verzorging plaatsvinden. Want bloed en judo, dat willen ze niet. We gaan uh, eventjes onderbreken. Misschien. Zeker ja, wordt er uh, onderbroken. Zullen we even de hoofdpunten van het nieuws doen met Mark Visser. We komen snel bij je terug. We onderbreken dus noods, Mark. Mark. In de Syrische stad Aleppo zijn nieuwe gevechten uitgebroken... tussen de rebellen en het regeringsleger. Het regeringsleger zou gevechtshelikopters hebben ingezet. Syrische staatstelevisie zegt dat de opstandelingen verliezen leiden... maar dat kon niet onafhankelijk worden bevestigd. Algemeen directeur van het tankopslagbedrijf Otfiel, Geert IJsink, is ontslagen. Het bedrijf in het Rotterdamse botleekgebied... heeft meteen een nieuwe interimdirecteur aangesteld. Afgelopen vrijdag werd Otfiel uit voorzorg vrijwel stilgelegd... vanwege de gebrekkige veiligheidssituatie. En een van de belangrijkste metrolijnen naar het Olympisch Park in Londen is stilgelegd. Op een van de stations van de Central Line is brandgemeld. Reizigers moeten rekening houden met vertraging. En grote delen van India kampen voor de tweede achtereenvolgende dag met stroomstoringen. Onder meer de miljoenen steden Delhi en Kolkata zijn getroffen. Zometeen correspondent Lucas Waagmeester. Tot over het nieuwsoverzicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Die speelt er een Fransman en die heeft een neusblessure. Het bloeden is de bloeding gesteld. Ja, het is gesteld door een meneer die denk ik niet moet tegenkomen in het donker. Wat een vent nou. wat een grote kerel die uh, een watje in de neus gepropt heeft van de Fransman. De laatste halve minuut is ingegaan voor Elmond op zijn derde spelen. En uh, gaat het een succes worden of wordt het een uh, uitschakeling in de beginfase? Laten we het eerst hopen, maar uh, we moeten een beetje vrezen, heb ik het uh, gevoel. In 2004 had hij geen succes, toen was hij 23 jaar, was hij nog te jong. In 2008 was het uh, net niet een uh, verlies in de halve finale ten onrechte... En nu in de eerste ronde van dit toernooi. De tijd zit erop hier in Londen. Ja, wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Wordt het Elmond of wordt het de Fransman? Wat denk je, ik wat denk je Theo. Ik, ik heb het gevoel dat het 2-1 voor de Fransman gaat worden. Dus twee witte vlaggetjes en één blauw vlaggetje. En plus die generaal ja, natuurlijk. Hè? Hoe kan die door? Ja, de die, die blijft in het hoofd. Die telt officieel niet mee. Maar die telt wel mee in de, in de beoordeling die de scheids, scheidsrechters gaan geven. Wat is dit weer een spannend moment voor het Nederlandse judo? Wordt het blauw? Wordt het wit? Het wordt wit. Het wordt 3-0 voor de Fransman. Nou, ik zat wel goed met mijn winst voor de Fransman, maar 3-0. Einde oefening. Einde oefening voor Guillaume Elmond. Zijn derde Olympische Spelen. Opnieuw geen succes. Wat een teleurstelling. Wat een drama voor de Nederlandse kolonie. Oh, oh, oh. Wat is dit jammer. Hij was niet goed genoeg vandaag in de eerste partij. Dat moeten we gewoon zeggen. Waarschijnlijk door al die blessures die hij heeft gehad. We gaan het hem zo eens vragen. Guillaume Elmond, uitgeschakeld in de klasse tot 81 kilo. Nou, ja, die Fransman ziet er ook niet heel gelukkig uit. Maar dat komt misschien door zijn neus. Ja, je zit een beetje terug te kijken. Maar ik kan me voorstellen ja. met dit nieuws. Goed, gaan we naar India. Opnieuw ligt een groot deel van India uh, ligt de stroom eruit. Net als gisteren zit een groot aantal deelstaten in het noorden van het land volledig zonder elektriciteit. Het is de grootste stroomstoring in tien jaar. Minstens 350 miljoen mensen zijn getroffen. Correspondent Lucas Waagmeester in Mumbai. Um, ja, dat is al voor de tweede dag op rij dus. Wat is er aan de hand? Ja, Delhi en Kolkata, twee enorme miljoenen steden zijn de berichten op dit moment inderdaad dat alles er weer uit ligt. Hè. In Delhi bijvoorbeeld ligt een, uh, uh, een zeer modern metrosysteem met een gigantische capaciteit. Echt de slagader van die stad, het ligt op dit moment helemaal stil. Dus het begint nu toch wel een beetje een pijnlijke affaire te worden. Hè. De eerste berichten die klinken eigenlijk nog erger dan gisteren. Toen lag het hele noorden eruit van het land. Uh, nu is naast het noorden ook het oosten uh, getroffen... De minister van Energie die zei gisteren nog een soort, ja die was nog trots eigenlijk, die zei toen dat de zaak toch heel snel weer draaide binnen een dag. Eh, vergeleken een beetje met de grote stroomstoringen in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, waar het soms dagen duurt voordat de stroom terug is. Nou, het blijkt nu dus tegen te vallen. Het is een heel fragiel een wankelsysteem, dat wisten we wel. Maar dit hè, twee keer achter elkaar in zo'n immens gebied, ja, dat is echt heel pijnlijk. Het heeft natuurlijk wel met elkaar te maken, denk ik. Ja, natuurlijk. Hè. En, uh, en zeker de aantallen waar het om gaat. Je zei het net al even, dat, dat maakt dit echt tot de grootste stroomstoringen die we eigenlijk wereldwijd kennen. Hè. Gisteren 350 miljoen mensen zonder stroom. Dat is meer dan vier keer Duitsland uh, wat plotseling, waar plotseling het licht uit gaat. En ja, de, de industrie die daar wordt getroffen, het is in de grote bevolkingscentra van India. Hè. Nu weer Delhi, Punjab, Uttar Pradesh... Uh, dit keer dus ook een groot deel van het oosten. Uh, Bengalen wordt getroffen. De stroomvoorziening in die staten is, is, is eigenlijk uh, onafhankelijk van elkaar... maar wel aan elkaar gekoppeld. Dus als één deel staat, de zaak wegvalt... Uh, dan gaat dat uh, aan de buren hangen... En, en tuimelt dus de hele zaak om. Een ja. soort domino-effect, kun je zeggen. En waar ligt het aan? Ja, gek genoeg uh, aan economische groei. Dat klinkt een beetje raar, maar de economie in dit land groeit als een gek. Hè? Uh, de vraag naar energie neemt heel snel toe...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 Uh, we hebben de piek van de energievragen, die hebben wij natuurlijk in de winter, hè, als de cv-ketels loeien. Hier ligt die piek in de zomer, uh, airco's, ventilatoren, ja. dus ja, uh, nou ja, het was niet helemaal een verrassing ook dat het nu misgaat. Maar zo'n zware stroomstoring, die hebben we hier in meer dan tien jaar niet gezien. Heb jij er al last van gehad? Nou nee, ik woon in Mumbai, uh, gelukkig nu. En dat is veel zuidelijker in India. En hier is de stroomstoring nog niet aanbeland. Dus het is nee. te hopen dat straks niet in heel India het licht uitgaat. Nee, precies. Als het zo'n ketting-effect heeft, wat het nu al is... dan komt het op een dag ook bij jou uit. Maar dat wachten we nog nou, even af. Het rommelt af. in de verte en het komt langzaam dichterbij, zeggen ze. Lucas, wagenmeester in Mumbai, heeft voorlopig nog airco. Dank je wel. Radio 1, sportzomerbus. Chauffeur Black Hors, die Horse staat een hartje vol dam tussen de kaartenklompen en kaasverkopers. Deborah al veel Engels moeten praten. Nou, dat valt me reuze tegen, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben een beetje naar de dijk gelopen en het regent hier. Dus dat is nooit echt heel erg goed voor de toeristen. Want ik ben wel op zoek naar ze zo, hoor. Ruim 2,6 miljoen buitenlandse toeristen komen deze zomer naar ons land. En naar mij de taak om er toch een paar uit te plukken hier in Volendam. Want Volendam, ja, dat bezoeken ze dan ook, want dat is wel typisch Hollands. En ik heb wel iemand getroffen, ik ga even onder zijn parapluje staan, dat scheelt. Hij heeft een paraplu van uh, Parijs, dus dat is ook heel toepasselijk. Hello, where are you from? Eh... Uh... Turkey in Mola Marmaris. Okay. Do you like it here? Yes, very nice. Are you going to visit other places like like Amsterdam? Yeah, very nice. Yeah, and you're you're going to Amsterdam too? Yeah. Nou, je hoort het. Ik heb er in ieder geval één gevonden. Thank you very much. Die gaat wellicht ook naar Amsterdam. En verder word ik hier vooral ingehaald... ja, toch door mensen die hier vandaan komen... of Nederlandse toeristen, want die bezoeken Volendam ook. Ja, en omdat het regent gaan de meesten dan ook nog eens binnen zitten... of ze vluchten heel snel een winkel in... waar je kan laten fotograferen in kostuum... want dat is ook nog steeds heel erg populair. Ik liep net langs een winkel... waar ze dan al die foto's hebben uitgestald in de etalage. En dan zie je bijvoorbeeld dat Marco Borsato hier is geweest... en Jolante en Gij Stavenmans. Dat is dan allemaal keurig op de foto en ik loop nu heel langzaam terug de dijk af. Dan ga ik een beetje links de hoek om. En daar zie ik weer een groepje toeristen. Ik ga er meteen op af. Ook het parapluetje boven het hoofd, want ja, die regen die blijft maar vallen. Hello, good morning. Huh? Ja, ze schrikt ervan. Hi. Ha, hallo. Where are you from? From China. From Thailand. Okay. Do you like it here? Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. And why did you come to Volendam? Antwoord in Chinese, maar dat spreek ik niet. Dus moeten die ook enorm lachen. Why did you come to Volendam? I we come here for tourists. Ah. And do you like it here? Very beautiful. It's very beautiful, yes, but the rain. Ugh. Our city also on the seaside. Oké, dat is very nice. Ja, het is natuurlijk ook ontzettend mooi. Want als je hier met je rug naar de cafeetjes toe gaat staan... want die zijn er genoeg, genoeg... Ja, dan kijk je fantastisch mooi uit over het IJsselmeer... waar we vanochtend ook de boot Jan Smit zagen liggen... van de Marken Express. En die was uh, ook helemaal volgeladen toen hij net wegging. Al die mensen hebben een mooi tripje gemaakt. En dan loop ik nu ja, toch wel wat verder naar Hotel Spaander. Dat is toch ook een heel bekend hotel hier. In uh, 1881... Ja, zo lang is het er al. En toen kwamen hier de kunstenaars als toevluchtsoord. En als dank voor de kosten inwoning gaven ze schilderijen. En die hangen allemaal keurig mooi in het hotel. Dat is echt fantastisch. Het is toch een beetje een museum waar je, je in waant. En ik stap nu naar binnen. Ha, wel lekker droog, heerlijk. Oh. En wat warmer, dat scheelt. Kijk, en daar zit op mij te wachten Marcel Rutte, de directeur van, uh, van het hotel, van Hotel Spaander. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, ik schrijf bij u aan, want het is ja. lekker warm en heerlijk droog. Ja. Zit u helemaal vol? Nou, deze week zitten we gelukkig helemaal vol. En dat is inderdaad prettig, omdat het best een moeilijke tijd is. Maar dat is heerlijk om te weten dat het vol dan volop in de belangstelling staat. En welke ja, nationaliteiten zitten hier zoal? Nou, we hebben heel veel Nederlanders vooral. Hier die uh, een dagje komen of een weekendje komen of een paar dagen. Maar verder hebben we ook heel veel Aziatische gasten. En we hebben veel uh, Spanjaarden, maar die hebben het op dit moment wat moeilijk. Dus die laten het eerlijk gezegd dit jaar wat af Ja, crisis heeft daar ook toegeslagen. Ja, de crisis heeft daar echt, en, en dat merken wij wel. Maar ook de Engelse gasten, de Duitsers en de Belgen en de Fransen... die zijn hier in volle getale aanwezig, moet ik zeggen. En komen ze dan echt voor Volendam? Of ook voor de mooie inrichting van uw hotel? Want ik kijk zo even naar, naar de wand. Nou, en ik tel er zo. Nou, hoeveel zullen er zijn? Misschien wel een stuk of dertig. Alleen al hier, ja, fantastisch mooie schilderijen. Ja, we hebben natuurlijk meer dan 1600 schilderijen in onze collectie... waarvan er zo'n 600 hier tentoongesteld gesteld hangen. Maar er komen inderdaad heel veel mensen... die bewust voor onze collectie komen, van de collectie van het Hotel Spaande. En, en dat is natuurlijk te, te danken aan... dat kunnen de radioluisteraars niet horen. Aan Lenerspaande die in 1881 met zijn zeven dochters naar de wereldtentoonstelling ging in Parijs, in klededracht. En op die manier eigenlijk Nederland op de kaart zetten op toeristisch gebied. Ja, mooie dochters Hartie. En daarom kwamen ze hier. Ja, misschien heeft dat toch nog wel een beetje zijn uitwerking. Uh, ja, Vol en dan gaan gewoon op zoek nog even naar de toeristen. Ze zijn er wel, maar vooral toch binnen door het slechte weer. Brr. Volendam. Nou, ik zit een beetje koud. Hier in, uh, in Londen is het ook fris. Ik moet zeggen, het regent nog niet. Het ziet er wel dreigend donker uit. Je hebt het vaker gehoord. Uh, we zitten in de buurt van Maswell Hill. We zitten in Alexander Park. En nou ja, dat is Maswell Hill eigenlijk. En dat is ook echt een heuvel van de eerste categorie. Uh, jij komt niet naar boven op de fiets. Nou, we ik we wel. Ik heb het heel rustig aangedaan. Ik kwam <laughs> echt wel boven. Tien minuten achter mij. Dat wel. Ja, schrijf het lekker even in. Ik had een, een, een doortrapfiets. En dan hebben we zo'n OV-fiets gehuurd. Nou, die zijn, die zijn, dat moet je eigenlijk niet doen met deze heuvels. Die, die is nog steiler dan de Kouberg, durf ik te beweren. Maar weet je wie hier in de buurt is opgegroeid? Nou, leuk. Michael Kiwanuka. Ken je die? Ja, ja. Nou, die zie ik. Ja, die ken ik wel. Leuke vent. to this song. Michael Kiwanuka, die in januari al bekroond werd door de BBC... met de titel Het Geluid van 2012, nummer Bones. De hockeysters die wonnen ook hun tweede wedstrijd nou ja, net afgelopen, een half uurtje geleden. Japan werd met 3-2 verslagen en weer was Kim Lammers een van de uitblinkers. maakte twee doelpunten en heeft er nu al vier in liggen dit toernooi. Gerard de Groot sprak met haar.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 Ja, zeker. Het was defensief af en toe uh, onrustig ook weer. Ja, ja, ja, ja, een beetje wel. Ja, af en toe. Jouw switchpositie leverde twee treffers op. Je speelt daar bewust op ook. Hè? Want ik zag je in de tweede helft een keer de bal laten lopen voor Ellen Hoog... en meteen daar in de, in de kop van de cirkel zoeken. Ja. Uh, je moet daar beperkt spelen in die zone. Nee, hoor, dat voelt niet als beperkt spelen. maar Het was nog uh, 1 minuut 19 op de klok. Ellen, en Naomi die zijn iets uh, technischer dan ik. Je kunt niet beter een bal vasthouden... En dan hebben we hebben afspraken. Die mensen zijn daarvoor aangewezen dat ze in de hoek een bal vast gaan houden. Dus ik liet hem lopen voor Ellen en ik sta erbij voor de afvallende bal. Maar zij moeten daar in principe op dat moment die bal vasthouden. Een ander moment wat me op is gevallen in deze wedstrijd was jouw buikschuiver. En daaruit sprak zoveel gedrevenheid. Kim, hoe gedreven ben je voor dit toernooi? Ja. Ik heb ze vier jaar goud zien winnen en dat wil ik natuurlijk ook. Dus, uh, ik wil gewoon elke wedstrijd winnen en strijden. En uh, ik wil ook altijd scoren. en uh, nou, Dit scheelde werkelijk een centimeter. Ja. Maar uh, ja, als ik op mijn buik moet om een goal te maken, dan ga ik op mijn buik. Ja, Zo'n type speler ben ik. Zochten jullie uh, met opzet de aanvallen vooral via de linkerflank of de rechterflank? Uh, ja, want uh, nou, we proberen er toch al veel af te wisselen. Hoor. Niet alleen maar over één kant. Maar hun uh, linksachter was wel, uh, is de zwakke schakel van, van Japan, denk ik. Dus we hebben de press wel zo ingericht dat we ze in ieder geval van die linkerkant wilden laten opbouwen. En dat zag je zeker in de tweede helft. Hebben we heel veel ballen uiteindelijk opgepakt aan, aan, aan onze rechterkant. Dus daar hebben we zeker op gespeeld. Want, want via rechts kwam ook die eerste kans al na wat het, 35 seconden of zo voor jou, hè? Nou ja, ook dat, ook dat was zo afgesproken dat we, dat we ze aan die kant onder druk zouden zetten. En die eerste kans die kwam van die kant en uiteindelijk de tweede ook. Je hebt België gehad, een van de zwakkere tegenstanders, Japan gehad, op papier ook een van de zwakkere tegenstanders. Een mooier begin had je eigenlijk niet kunnen denken om je in het Olympisch toernooi te spelen. Nee, dat klopt, maar ik denk ook dat, uh, dat we hier uh, dat op dit toernooi iedereen van iedereen kan winnen. En uh, zo zie je maar dat je hier ook hartstikke scherp moet blijven en geen moment kan verzwakken. En als wij een iets minder goede wedstrijd spelen, dan krijgen wij het ook lastig tegen Japan. Dus wij moeten gewoon altijd goed zijn en dan kunnen we van iedereen winnen. Want de grootmachten komen nog. Ja, die komen absoluut nog. Ja. Groot-Brittannië, Korea, China. Ja, absoluut. Het nou, uh, dat wordt een zware kluif en we zullen uit een ander vaatje moeten tappen dan vandaag. Oké, okay, uh, nogmaals gefeliciteerd hè. Ja, Vier doelpunten. Topscorer denk ik zo'n beetje van het toernooi. Nou, dat is nog niet zo belangrijk. Ja, nou, bescheidenheid hè. Kim Lammers, wat een gedreven spelster. Ragnar. We kijken naar de herkansing. Ja. ja van de 8. nou 8 ja zeker iets later gestart vanwege die problemen vanochtend met het startsysteem maar de Nederlandse boot in een veld van vijf boten in totaal wel degelijk vertrokken nu in de eerste paar honderd meter van de race Nederland in baan vijf in een veld met zoals gezegd vijf deelnemers waarvan er uiteindelijk vier maar liefst doorgaan. ...naar de A-finale. Nederland mag daar normaal gesproken niet in ontbreken. Maar belangrijker dan ooit om een snelle tijd neer te zetten om het goed te doen. Omdat er stormopkomst is, om het maar wat, wat gevoel voor dramatiek te zeggen. Slecht weer verwacht op de dag van de finale de komende dagen. en ja, Dan moet je zorgen dat je in een gunstige baan komt. Want de boten die hard gevaren hebben in de voorwedstrijden komen in de banen te liggen met de minste wind. Nederland heeft de leiding genomen in de wedstrijd. Met een punt voorsprong op de roeiers in baan 4. Dat zijn de Roemenen. En dat is ook een ploeg die zeker niet is uit te vlakken. Wel wat verzwakt voor dit toernooi. Omdat twee roeisters naar een andere bootklasse een 2 zijn overgestapt. En dit is het 500 meter punt met Nederland op de eerste plaats. Een halve seconde voor de Roemenen. Een seconde voor de Australiërs. Dan de Britten op 1.3. En de Duitsers op 3 seconden. Want waar de Duitsers... Dus bij de mannen heer en meester zijn drievoudig wereldkampioen achter elkaar en favorieten voor het Olympisch goud. Dan kun je zeggen dat bij de achten de vrouwen de Duitsers zeker niet die rol hebben die de mannen wel hebben. De oranje boot van Nederland, dan de Roemenen in het wit en dan drie boten in het geel. Oranje is de kleur van Nederland. Die kleur is gekozen bij de boot van DSM. Want waar de mannen hem inwisselden, daar heeft deze boot onder aanvoering van Annemiek de Haan. Die boot is nog altijd in bedrijven. De vrouwen konden er dus wel mee overweg, waren er wel tevreden mee. Bij de mannen was er een van de vaders die heeft gezegd, wij kopen een nieuwe boot, want het is niks. Dat apparaat wat we gekregen hebben van DSM. De aanwijzingen van Anne Schelkens, de stuurvrouw van Nederland... richting haar slagroeister, dat is Annemiek de Haan, 31 jaar. Nederland nog altijd een paar meter voorsprong op de andere boten en dat is goed. Dit willen we zien van de Nederlanders, gelijk roeien, tak, tak, tak... achter elkaar, goede halen maken, goed snelheid maken. En dat levert tot nu toe een meter of twee voorsprong op, op de Roemeense boten. Nog altijd, wat dat betreft, is er weinig veranderd in het uh, veld. Duitsers achteraan, dan de Britten, dan de Australiërs als we naar voren het veld doorgaan, dan de Roemenen en dan de Nederlanders. Die zitten er allemaal aan boord. De stuurvrouw is Annemiek de Haan. 31 jaar stopt na de Spelen als we over het 1000 meterpunt heen gaan met Nederland nog altijd kort voor Roemenië. Dan zit daar Annemiek de Haan, Karline Bouw, Claudia Belderbos, Rolien Repelaar van Driel die al zilver won op de Spelen van Peking vier jaar geleden. Siske de Groot, Chantal Achterberg, Nienke Kingma, ook zilver vier jaar geleden en Jacobine Veenhoven. Wij nog tot opmerken dat de Haan zelfs al in 2004 actief was op de Olympische Spelen toen van Athene. Nederland gaat hard. Nederland gaat aan de leiding. Dat is prettig om te zien. De boot maakt tempo. De Roemenen komen er nog niet aan. En zoals gezegd, het moet voluit tot het einde. Want normaal gesproken zou je iets makkelijker kunnen redeneren... dat het prettig is om bij de eerste vier te zitten. Maar belangrijker dan ooit met het oog op het ontwijken straks van de wind... dat Nederland een goede tijd neerzet, een goede klassering haalt... In deze race. De eerste plek is nog zeker geen zekerheid. als we op weg gaan naar de 1500 meter. want de Roemenen jagen de Hollanders op. En inmiddels in het zwembad, de 200 meter school, staat Lennart van Stekelenburg. Bob van der Tak. Ja, inderdaad, de Lennart Stekelenburg in de laatste serie. Hij uh, gaat nu richting het uh, keerpunt van de 100 meter. tussentijd op 50 meter, was 30-19 twee tiende boven zijn beste seizoentijd geswommen bij de Swim Cup in Eindhoven en tot wat is Stekelenburg dan in staat na die teleurstellende prestatie eerder deze week op de 100 meter schoolslag? Wil hij nu wat moois laten zien op die 200 meter schoolslag? 100 meter, daar is het volgende keerpunt. 1-0-3-51, de tussentijd van Stekelenburg. Daarmee ligt hij nu onder het schema van zijn beste seizoentijd. Maar in het veld ligt hij toch bij de achterstopende 7 zevende plaats, Stekelenburg. En hij moet dus nog wel wat opschuiven, wil hij zich plaatsen voor de halve finale. En wil dit Olympisch toernooi niet als een nachtkaars voor hem uitgaan. Het keerpunt richting de 150 meter... Voor Lennart Stekelenburg. Wie is daar als eerste op dat keerpunt? Andrew Willis uit Groot-Brittannië. Ja, dat vinden ze mooi hier natuurlijk. Stekelenburg als zevende nu in 1'37. 31, dat is een halve seconde nog steeds onder dat schema van die tijd die hij in het voorjaar zwom. En nu de laatste zware meters voor Stekelenburg, die van oudsher een sprinter is. En dan is 200 meter best ver. Maar hij heeft veel getraind de laatste jaren op inhoud en moet het dus kunnen volhouden. Stekelenburg... Op een zesde, zevende plaats heeft hij nog voldoende over op die laatste meters. Om nog wat op te schuiven. Het is toch moeizaam allemaal hoor. Nu is hij bij de finish. Stekelenburg in 2-12-0-2. En dat is denk ik niet goed genoeg om de halve finale te bereiken. Dat ga ik nu hier in beeld krijgen als het goed is. Maar het is in ieder geval niet zijn beste seizoentijd voor Stekelenburg. Uh, ik meld het u zo op Fidoris. Gauw naar het roeien naar Ragnar. De laatste meters voor de Nederlandse vrouwen in de acht. Goede race van Nederland onder leiding van stuurvrouw Annemiek de Haan. De laatste meters voor de Nederlandse oranje boot. Nu de finishlijn over als eerste. En uh, kort voor Roemenië. Dan komen de Australiërs, dan komen ook de Britten. En op een bootlengte achterstand de Duitsers die hier dus het onderspit delven. Nederland gaat in een